moeten bij het rms journaal 75 NEC-supporters zijn weggestuurd bij de Amsterdam Arena omdat ze kwetsende spreekkoren zouden hebben geroepen. Volgens de lokale Amsterdamse zender AT5 hebben ze Hamas-leuzen geroepen. De Amsterdamse burgemeester van der Laan heeft volgens NEC de beslissing genomen om de helft van de fans naar huis te sturen. De Nijmeegse club speelt vanavond een cruciale wedstrijd tegen Ajax. NEC kan degraderen naar de eerste divisie. In de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk lijkt de rust terug te keren. Vanochtend waren er volgens Oekraïnse veiligheidsdiensten zware gevechten, maar daar is nu geen sprake meer van. Het regeringsleger probeert de stad te heroveren op de pro-Russische activisten, maar het is onduidelijk in hoeverre dat is gelukt. De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat alle partijen in het Oekraïnse conflict door moeten gaan met de uitvoering van het akkoord van Geneve. Daarin hebben Rusland, Oekraïne en het Westen afgesproken dat ze geen geweld gebruiken. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Volgens minister Lavrov zijn er toch nog kansen. Een man in Millingen aan de Rijn is door zijn eigen stier op de horens genomen en gedood. De man van 54 werd in het weiland gevonden door een werknemer van de boerderij. Volgens Omroep Geldland is bloed van het slachtoffer gevonden op de horens van de stier. Wat er met het dier gebeurt is nog niet duidelijk. Het Oranje Hotel in Scheveningen moet een nationaal monument worden, vindt de stichting die het voormalige huis van bewaring beheert en openstelt voor het publiek. De gevangenis kreeg de bijnaam Oranje Hotel omdat de Duitsers er in de Tweede Wereldoorlog veel verzetsmensen vasthielden. Volgens de stichting moet deze historische plek dezelfde status krijgen als bijvoorbeeld Kamp Vught of Kamp Amersfoort. Het weer, wolkenvelden trekken vanavond en vannacht over het noorden. In het midden en zuiden blijft het lang helder en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Aan de grond kan het min 5 worden. Morgen wolkenvelden, maar vooral in Limburg ook wat zon. Het is dan ongeveer 13 graden. Vanaf maandag nog iets hogere temperaturen. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 ZDFN's Nightwalk met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZDFN. Zandvoort, zaterdagavond een bijzonder goede avond. vandaag zaterdag 3 mei 2014, mijn naam is Mario Zandvoort en Iedere zaterdagavond een wandeling Over het strand, door de duinen en het centrum Van Zandvoort, van 9 tot middernacht, het eerste uurtje, het beste van dance R&B en een beetje pop op je radio Beetje show nieuws, de party update de Tien boven beste plaat voor het dansen Zelfs in het tweede uurtje DJ Mausel met zijn Global vibes In het derde uurtje de wordt stevig house met de DJ Charles, bekend van de Mixzone en Radio Decibel. Dat kan je allemaal verwachten. Vanavond hier op CFM Zand. Als opening horen we Federico Scavo een plaatje met ballada. Onderweg zometeen, The Real, Nederlandse RB talent, mogen we wel zeggen. hebben een nieuw plaat gemaakt, weggaan. Maar hier zul je House Massive en Groove Nerds met Disco Burn. Dus lady op CFM Zand wordt op de zaterdagavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Nightwalk. Ze wil nog zoveel dingen doen. De hele dag weg, komt ze thuis, is de moe Zij is druk met de studie. We maken veel ruzie, maar dat ligt aan ons beiden, dus schat, we weten door conclusie. Discussies gaan heen en weer, want jij wil het laatste woord. Een independent woman, ja, daar staat ze voor. Hoe kan je me vertellen dat ik stress breng? Met de kans, de boy die je kent, man. Hou het fris, zo fijn, geen hoofdpijn. Ik heb op mijn grenzen, wat denk jij, je mag Jennifer loos zijn? Roll met me, Roll en McDonald met me. Wat groot met me, onze families die zeggen broos. Ik zie je twijfel, sorry, ja je twijfel. Ik de ene kant wil weg en de andere kant wil blijven. Want ik blijf al zeggen, dit is niet leuk. Maar als je weg wil, mag je gaan. Jij wil bij me weggaan. Je spullen zeggen wat je wilt echt weggaan. Ga maar schat, ik zal jou niet in de weg staan. Want ik mag me niet druk. Op een dag kom jij terug. Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Weet je zeker dat je weg gaat? Nou weet je wat er gebeurt als je gaat. Je kan terug naar je ouders. Of waar je over Gaat gaat je spullen staan op straat. Ik ben druk, dus ik laat in. Plaats van verder gaan. Ga je terug naar de basis. Shit. En je hoort verhalen dat het goed met me gaat. Wil weten met wie ik ben, wat ik doe waar ik sta. Geen creditcards meer, alles contaan als je winkel. En ik ben in de club, van de boy die single. Meiden om me heen. Ja, ik flirt, je wordt er gek van. Wil nu dat ik weg ga. Hier. Maar word de blauw. De rest dan? fiesta. Iedereen gaat heeft de pest. aan. ik besta. Wat er ook gebeurt, ik heb mijn vest aan. Want je wordt de van mijn kinderen. Die battle tussen ons kan ons zindelijk zijn. Ik heb niks gedaan, maar wie het moet de mindere jij. Ineens was hij dus wil. Je bij je me weggaan. Je spullen zijn gepakt, je wilt weggaan. Dat je weggaat, weet je zeker dat je weggaat, yeah, yeah. jij wil bij me weggaan. je spullen zijn gepakt, je wilt echt weggaan, ga maar schat ik zal jou niet in de weg staan, maar ik mag me niet druk, weet pas wat je mist, als het er niet meer is. Weet je zeker dat je weggaat? Weet je zeker dat je weggaat? Weet je zeker dat je weggaat? Want ik maak me niet druk. Op een dag kom jij terug. Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Weet je zeker. Dat was The Real met weggaan. En daarvoor house mensen van Groove Nerd met Disco Burn. Ofwel een. Oude gauw plaat in een nieuw jasje. Hier hebben ze antwoord. Hij had al een groot verjaardagsfeest gepland. Maar Chris Brown zal zijn 25 e verjaardag komende week... waarschijnlijk vooruit zijn cel moeten vieren. De zanger zou in oktober samen met zijn bodyguard... met een man op de vuist zijn gegaan. Dat zou vorig jaar gebeurd zijn. Hij zit nu vast omdat hij de voorwaarden van zijn proeftijd... zou hebben geschonden, ja... Maar volgens een advocaat is het nog helemaal niet zeker... dat Brown zijn verjaardag vanuit de gevangenis moet vinden. Ik zet alles op alles om ervoor te zorgen dat hij deze week nog vrijkomt. Aanklagers en advocaat hebben vandaag in de rechtszaal gepraat... over een mogelijke deal. En ik hoop dat het lukt. Ik zou hem graag een vroeg verjaardagscudeautje geven... zegt de advocaat van Brown. Op 5 mei wordt de zanger van As Your Friend en drie keer ja, yeah, 25 jaar. Yeah, op een vrijdag aanstaande maandag. En uh, ja, Chris Brown heeft door Rian Heen al aardige, een aardig strafblad opgebouwd. In 2009 werd hij gearresteerd omdat hij zijn toenmalig verdiende Rihanna had mishandeld. Hij moest uh, zes, maanden, maanden, zes maanden lang auto's wassen en gravity verwijderen. Oftewel een taakstraf. Hij mocht ook vijf jaar lang geen contact meer hebben met Rihanna en een cursus volgen uh, over huiselijk geweld. En komende week wordt er meer duidelijk of Chris zijn outfit aan kan doen... of dat hij uh, de kaarsjes uit moet blazen in een oranje gevangenis overal. Dus we zijn benieuwd. We houden je zeker op de hoogte. GFM's antwoord? Zometeen. Michael Jackson, hij is er niet meer. Maar Justin Timberlake brengt hem weer een klein beetje tot leven. Je hoort er zometeen met Love Never Felt So Good... maar hier is die Ariana Grande met Problem. I got one more problem with you, girl. Hey. Laterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Coldplay. Een sky full of stars. Samen gemaakt met de uh, affiche. Je hebt eraan meegewerkt. Een naam van Michael Jackson en Justin Timberlake... met Love Never Felt So Good. En ja, opeens is hij daar, he. Michael Jackson. Het is alweer vijf jaar geleden dat Michael Jackson overleed. Maar op 13 mei... komt er gewoon nieuw muziek van de King of Pop uit. L.A. Reid, baas van platenmaatschappijen. Op platenlabel moet ik zeggen, Epic Records... Waar Michael ook bij zat, is op zoek gegaan naar nog onbekende vocals en tracks van Michael die hij kon gebruiken. Uiteindelijk zijn er acht nieuwe tracks gemaakt, geproduceerd in een nieuw jasje gestoken door onder andere Timbaland. En de plaat die je zojuist horen, dus was uh, Love Never Felt So Good Today, Michael Jackson, samen met Justin Timberlake. Dus ja, de man is vijf jaar dood, maar zijn muziek blijft gewoon doorgaan. CWM's antwoord even tijd voor de party update. wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vandaag. Nou, we eerst vanavond in de air. In Amsterdam natuurlijk het feestje TikTok. Om elf uur ben je welkom. Duurt tot 5 uur in de ochtend. de in 18 euro. Wat kan je allemaal verwachten? Mac J, Josiah, Johnny 500, Rachel Green, Robin Selecta, Juval... Spritz the Face, Cream, Johnny Popo. Gewoon een gezellige avond in air vanavond. Het feestje Tik Tac. Dus niet Tik Tac Boom, maar gewoon Tik Tac. Hè? En natuurlijk zoals altijd in de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash, het wekelijkse feestje. Met onze eigen Zandvorse Raimundo. begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro. Voor meer informatie check even Escape.nl. En natuurlijk achter de deks onze eigen Raimundo... Vanavond heeft hij meegenomen Del Pello... Sexy Mr. S on Sex... MC's het is Het wordt gewoon een gezellige avond zoals je gewend bent... Met Brainwash in Escape dus vanavond in Amsterdam... En vanavond in Amsterdam... In de Sugar Factory... En het feestje Axis... Daar dus het officieel DJ Guy presents Axis The Movement... Begint op pakken bij 12 uur... 3 tot 5 uur ochtends... Onder andere... Matt Cazari... Bram Fidder... Jazoo, Zet Farrell... En Dacif... En ook nog Macklin... Dwight man, Levi and Brian... B-Star en J-Chin. En vanavond dus in de Sugar Factory in Amsterdam. DJ Guy presents Access the Movement. En vanavond in de Melkweg. Nee, wat zeg ik? In de Wester-Unie moet ik zeggen. Een hele andere locatie. Melkweg, Wester-Unie. Nee, het is vanavond in de Wester-Unie. Het feestje Backspace. Van 10 tien uur ben je welkom. Tot vijf uur in de ochtend. is 20 euro. Voor meer informatie check even Backspace.nu. Met onder andere Peer Kassif, live Oliver Wijter... Ariana Sieks en Alex Cruz, onze eigen Zandvoortse Alex Cruz is ook van de partij. Dus vanavond in de Westerunie het feestje Backspace. En vanavond in Haarlem in de Stalker het feestje Outside in Festival. Dag 2 zetten bloemetjes buiten. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend is 5 euro. Voor meer informatie check even clubstalker.nl. Want onder andere Misman Leren. TV Wanda, Ramos en Muzikund. En in de bovenzaal. Caravan Man, Junka en Linda. Vanavond dus in de Stalker in Haarlem. ...outside-in-festival. En als je nou denkt, van, ik wil gewoon in Zandvoort blijven... ...ga dan gewoon lekker naar Soho. Je hebt vandaag geen uh, informatie binnengekregen... ...maar zeg uh, gewoon even de website soho.nl... Uh, ...en dan vind je al die informatie, anders ga je gewoon heen. Het is altijd gezellig met de resident-dj's. Dat was de party-update. Door met muziek, Carl Hannigan ...versus de Crusaders en Randy Crawford met Street Live. Walk, walk, walk. different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 side The blaze, I saw flames in the sun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 ...met Chiron met sing En daarvoor... ...Varal Williams, met Merlin Monroe. En ook hoort je nog... Eh, Carl Hannigan de Crusaders... ...en Randy Crawford, met Streetlife. Die is het is even tijd voor de team boven het beste plaatsen voor de dansgroep. Op 10 deze week blijven staan. Met er al vijf weken in Trade Love, Around the World, la la la. En op 9, twee platen gezakt... ...voor Martin, en Jay Hardway... ...met Wizard. En op acht, één platen gestegen... ...voor JC en Hoxton Wurst met I Am Ready. En op 7, vorige week nog eh, op 6. Disclosure en Friends worden in met The Mechanism. En op zes één plaatje gezakt voor DJ Dan en White Noise met Engine Number 9. En op vijf drie plaatsen gestegen. Chris Lake en Jared met Helium. En op vier blijven staan deze week. Madison Avenue met Don't Call Me Baby. En op drie ook blijven staan. Robin Thicke met Feel Good de Oliver Heldens Remix. En op twee deze week ook blijven staan. Weinig aan veranderd. Mark Knight met The Return of Wolfie. En deze week wederom op één. Staat Paco Metal acht weken op nummer 1. In de tien boven beste plaats van de dans. Chibasa met OK. Dan gaan wij snel verder met John Gold En The Beat Flashers. Met Horny. wordt de beatje Remix.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 I've learned to cope because I've learned to cope. We hebben Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht, de Nightwalk. Voor de muziek van Alex Matrick en Oliver met Hope. Nieuwe muziek op de radio. En daarvoor John Gulp, de Beatflashers... en de remix van uh, Krasi Biza, nummer Horny. Het eerste uurtje zit er alweer op, niet getreurd zometeen. De Global Housewives met DJ Mausel... en straks in het derde uurtje van om 11 uur... de stevige beats met DJ Charles. En wil je daar meer wel over weten... Checken we zijn yeah. eigen website, mixon.nl, Daar vind je al die informatie. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan als dus ik heb het ga redden voor de break. Die de Skip met de Hustle of Life. Maar die is niet de laatste van voor Nick Pirucci. Met het bekende nummer Bagging. En ik zeg tot zometeen na de break. I